5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Geen bewijs voor effect van griepprik. Lichaam van Gaddafi niet meer te bezichtigen. En Rijkswaterstaat test snelheidslot voor hardrijders. Uit onderzoek van het geneesmiddelenbulletin blijkt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de jaarlijkse griepprik zin heeft. In het onderzoek zijn de resultaten van alle recente studies naar de werking van de griepprik samengevoegd. Het blad concludeert dat jaarlijks 3,5 miljoen Nederlanders de griepprik krijgen, zonder dat het nut daarvan is aangetoond. Volgens de studie vermindert de griepprik bij gezonde volwassenen het aantal ziekteverschijnselen en verzuimdagen nauwelijks. Ook voor 65-plussers werd geen bewijs gevonden dat de griepprik nut heeft. Alleen voor mensen met bepaalde longziektes is aangetoond dat de griepprik een duidelijk gunstig effect heeft. De kosten van het Rijksvaccinatieprogramma voor de griep liggen dit jaar rond de 57 miljoen euro.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 De Nationale Overgangsraad heeft een commissie ingesteld... die moet onderzoeken hoe Gaddafi precies om het leven is gekomen. Daarover bestaat nog steeds onduidelijkheid. Human Rights Watch maakt zich zorgen over geweld tegen aanhangers van Gaddafi. De mensenrechtenorganisatie wil dat er een onderzoek komt... naar de mogelijke executie van 53 Gaddafi-aanhangers in Sirte... die in een verlaten hotel zouden zijn gevonden... met de handen vastgebonden op de rug. Reddingswerkers in het zuidoosten van Turkije... hebben vandaag zeker vier mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De hulptroepen hebben inmiddels alle bewoonde gebieden... die door de aardbeving zijn getroffen, bereikt. Het officiële dodental staat nu op 272... en gevreesd wordt dat het aantal doden nog flink zal stijgen... omdat er nog veel mensen worden vermist. Zo'n 1300 mensen zijn met verwondingen in ziekenhuizen opgenomen. Rijkswaterstaat doet proeven met een snelheidsslot voor hardrijders. Het slot werkt als een begrenzer op de auto... Dat ingrijpt als de bestuurder de maximumsnelheid overtreedt. Aan de proef doen 60 automobilisten mee uit Noord- en Zuid-Holland. Bij de helft van hen werkt de begrenzer direct als iemand te hard rijdt. De anderen krijgen eerst nog enkele waarschuwingen. Rijkswaterstaat wil onderzoeken of het snelheidsslot is in te zetten bij notoren hardrijders. In december wordt het alcoholslot ingevoerd voor auto's van probleemdrinkers die toch willen rijden. WikiLeaks stopt voor onbepaalde tijd met het publiceren van vertrouwelijke documenten. WikiLeaks zegt dat er geen geld meer binnenkomt... door een blokkade van alle belangrijke instellingen in het betalingsverkeer... zoals Visa, Mastercard en PayPal. WikiLeaks gaat de komende tijd hard op zoek naar sponsors en andere geldschieters... om de toekomst van de site te waarborgen. De Verenigde Staten hebben hun ambassadeur teruggehaald uit Syrië. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de ambassadeur bedreigd. Vorige maand werd de ambassadeur tijdens een bezoek aan een oppositie bekogeld... Aanhangers van de Syrische president Assad gooiden met stenen, tomaten en eieren. De ambassadeur moest samen met zijn delegatie drie uur wachten op politiebegeleiding. Washington zegt dat het Syrische regime... een gerichte campagne tegen de ambassadeur heeft gevoerd. Het Spaanse toerisme heeft een goede zomer achter de rug. In juli, augustus en september kwamen bijna 21 miljoen buitenlandse toeristen naar Spanje. Ruim 8% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Spanje profiteerde vooral van het economisch herstel in Duitsland en van de onrust in Noord-Afrikaanse vakantielanden... zoals Egypte en Tunesië. De grootste stijging van het aantal toeristen was op de Canarische eilanden. Het Openbaar Ministerie heeft 14 jaar cel geëist... voor de moord op miljonairsdochter Sandra Hazenleger. Haar man heeft bekend dat hij haar begin dit jaar... in Soesterberg heeft gewurgd. Daarna dumpt hij het lichaam van de vrouw in een sloot. Volgens zijn advocaat handelde de man in een vlaag van verstandsverbijstering. De Avro denkt na over mogelijkheden... om de verkiezing van de Gouden Televisiering te verbeteren. Vrijdag was het RTL 7-programma Voetbal International de winnaar. Kenners rekenden op The Voice of Holland en er kwam kritiek. avro directeur Maas zei dat suggesties voor verbetering welkom zijn... en dat een trouwe fanclub wellicht meer waard is dan een groot kijkerspubliek. Het weer, morgen toenemende bewolking... en vanuit het zuidwesten van tijd tot regen. Het wordt smiddags 12 graden. Woensdag wisselend bewolkt en kans op de buien... Vanaf donderdag droog en meer zon. maximumtemperatuur 15 graden. AWW Verkeersinformatie. Het is een normale maandagmiddagspits. In totaal staat er ongeveer 100 kilometer file. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die voor veel vertraging zorgen. op de A9, onder andere van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Amstelveen en Bad Oevedorp staat daardoor 5 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Almere gebeurde ook een ongeluk bij Huizen. De weg is helemaal dicht. Het verkeer kan alleen nog via het naastgelegen tankstation. De file is heel lang. Tussen Beeldhoven en Huizen maar liefst 12 kilometer. Verkeer richting Almere kan beter omrijden via de A1 en de A6... En verder ook problemen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen de Uithoef en Leuze Zuid, 10 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Het NOS Radio In journaal Lucella Goedemiddag, vijf minuten over vijf. Het RIVM, die de griep coördineert, reageert zometeen op het onderzoek dat is gedaan. Dat niet vaststaat dat die griep helpt. Eerst de gegevens van ruim 700.000 mensen die een ticket hebben geboekt bij CheapTickets.nl. Want die gegevens die liggen op straat, dat wil zeggen bij een hacker. Die wist allerlei gegevens van die reizigers boven tafel te halen. En is daarmee naar IT-journalist Brenno De Winter gestapt. Onderzoeksjournalist ook. Goedemiddag. Een hele goede middag. Hoe is die hacker te werk gegaan? Nou, hij heeft ontdekt dat er een server uh, in een rek stond... wat uh, niet goed genoeg up-to-date was, dus niet de laatste software had. En die ontdekte dat ze gevoelig waren voor een lek uit 2009. Uh, dat heeft hij gebruikt en daarna kon hij bij de gegevens komen. Nou, hoe kom je daarachter dat zo'n zo server niet goed is... Uh... Geüpdate. Ja, hij, uh, hij ontdekt dat doordat hij uh, zelf onderzoek doet. Hij heeft uh, als een keer eerder een lek aangedragen bij Webwereld waarvoor ik schrijf. En uh, in dit geval dus ook weer. En uh, ja, hij is vooral bezorgd om de privacy van, van heel veel mensen. Hij wil ook niet met naam genoemd worden. Hij heeft ook geen hackersnaam gebruikt. Uh, hij wil echt uh, aan de kaak stellen dat onze gegevens niet altijd even goed worden bewaard. Want wat kon hij allemaal zien bij CheapTicket.nl? Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, eh, wachtwoord. Eh, als mensen naar Amerika vlogen, het eh, paspoortnummer. Welke vluchten er gemaakt zijn en eh, ja, welke maaltijdvoorkeuren mensen hadden. En ook betalingsgegevens? Alleen of er met creditcard of met een bankrekening is betaald. Dus met ideal. Maar geen nummers. Eh, bij creditcardnummers niet verder dan de laatste vier cijfers. En je hebt die gegevens ingekeken. Z Zat jij er nee. misschien tussen... Nee, uh, ik zat er niet tussen. Uh, verslaggever Jeroen Wollas... van de NOS zat er wel tussen. Um, die, die kon wil... dus zien uh, via, via nou, hem... Ik heb zelf niks kunnen zien. Um, ik heb alleen gevraagd, van, zou je twee mensen willen opzoeken? Dat ben ik natuurlijk zelf... Uh, ik stond er niet in, dat was dus ook terecht. En Jeroen Wollaars uh, en zijn huwelijksreis stond erin. En dat klopte ook? Dat bleek inderdaad te kloppen en dat was dus ook op zijn verzoek. Um, hij heeft verder niks met die gegevens gedaan en dat wilde hij ook niet. De hacker niet? Nee, hij wil alleen dat die 715.000 uh, klantgegevens goed beschermd zijn. En Want kunnen mensen hier misbruik van maken als het op ja. straat komt te liggen? Ja, uh, met de combinatie van, van um, paspoortnummer... Um, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer... daar kun je gewoon fraude mee plegen. En dan ook nog het ongelukkige van een wachtwoord. Mensen kiezen heel vaak op meerdere plekken hetzelfde wachtwoord. Ja, dat is voldoende informatie... om gewoon um, voor identiteitsdiefstal te plegen. Dus mensen gewoon op afstand uh, te beroven. Ja, want dus ja, wat, wat kunnen ze bijvoorbeeld... met naam en paspoortnummer van, van mijn collega? Nou, daar zou, je, uh, daar, daar zou je in het buitenland al op kunnen proberen... om bijvoorbeeld een telefoon aan te vragen. Je zou kunnen proberen een bankrekeningnummer te krijgen. Uh, je kunt denken aan het doen van aankopen bij webwinkel, andere webwinkels, ja, gewoon heel ongelukkig. Maar goed, daar moet je dan wel voor betalen. En dat kan dan toch niet via uh, jouw rekening, want, want die gegevens die zijn niet openbaar. Nee, maar die zijn vaak wel toegankelijk en je kunt gewoon ook schulden maken. Uh, ik heb toevallig pas gehoord van een va uh, verhaal van iemand die bij voorschotje.nl geld zou hebben geleend. Maar die persoon heeft helemaal geen geld ge uh, geleend. Lijkt me dus, dus dit, Voorschotje.nl dit... niet iets uh, nee, waar nee, je naartoe nee. moet eigenlijk. Maar goed. Nee, nee, inderdaad. Maar in ieder geval, dit, dit is dus wel een heel groot probleem. Um, want je hebt dus wel toegang tot informatie die, die je niet hoort te hebben. En uh, hoe meer je van iemand weet, uh, ja, hoe makkelijker het wordt om fraude te plegen. En dit soort informatie is op de zwarte markt gewoon hard geld waard. Ja, en nu is die website van Cheap Tickets in het voorjaar... nog gecontroleerd op veiligheid en privacy, goedgekeurd. Hoe, hoe is dat dan mogelijk? Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Um, ze hebben een, een uh, keurmerk, een waarborg... Uh, dat mensen daar veilig kunnen winkelen... Um, maar dat Waarborg kijkt eigenlijk niet serieus naar beveiliging. Waar ze naar kijken is of informatie die mensen sturen... of die dan versleuteld dus niet leesbaar over het internet gaan. En dan houdt het op en de rest is een eigen verklaring. Nou, je hebt daar allerlei mogelijkheden voor om dat veel beter te regelen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het laten plegen van een audit... aan het krijgen van een certificaat. Er zijn allerlei zekerheden die je kunt stellen. Maar nu heb je in, in theorie de mogelijkheid... dat een website zo onveilig is als het maar zijn kan en je vervolgens virus op zo'n website laat... en dan krijg je niet alleen je winkelwagentje thuis... maar ook nog een berg virus op je computer. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Laten wij naar uh, Wijnand Jonge gaan. Hij is directeur van thuiswinkel.org... waar het keurmerk onder valt van Cheap Tickets. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat was het, het oordeel was begin dit jaar... dat het oké okay was met die website? Als u dit nu allemaal hoort, wat, wat denkt u dan? Nou, het is natuurlijk uh, hoogst uh, ongelukkig. Hè. Wat wij in het uh, begin van dit jaar hebben getest is, uh, zoals inderdaad is aangegeven, het, uh, uh, het verzenden van persoonsgegevens tussen de klant en de webwinkel. Dat hebben we getest. Hè. Dat kun je uh, checken via een, een, een slotje. Uh, waar het hier over gaat, gaat het over de opslag van uh, persoonsgegevens. Nou ja, daarvan uh, ligt het, uh, uh, de controle en het toezicht uh, bij uh, de toetsende orgaan daarvoor. Dat is het college beschermen persoonsgegevens. Wij stellen als eis aan onze leden dat zij zich uiteraard aan die wet beschermen persoonsgegevens houden. Um, en, en het college moet uh, toetsen. Uh, maar maar als zij dat, gebeuren, niet dat niet doen. Ver... Nee, dat niet nou ja, als zij dat dus niet doen, zoals nu kennelijk het geval is, ja. want die gegevens die zijn gehackt. Klopt. Wat is dan uw keurmerk waard als u de privacy van mensen waarborgt? Wij waarborgen niet de privacy van alle consumenten in Nederland. Dat kunnen wij niet. Nee, maar U kijkt wel naar een, naar een site of hij veilig genoeg is en dan komt er een keurmerk. En wij kijken naar de site en wij kijken dan vervolgens naar of de verzending van uh, data tussen de klant en de webwinkel, of die veilig is. Uh, dat is wat wij doen, niet meer en niet minder. En het is aan de, uh, het college bescherming persoonsgegevens om vervolgens te toetsen of de opslag van gegevens, uh, of die beveiligd is. En dat is een uh, wettelijke taak van het college. Ja, maar maar Breno de Winter, steek je ja, vinger even op. Maar daarmee is het dus duidelijk dat uh, een website niet veilig hoeft te zijn. Dus dat je niet meer kunt spreken van veilige winkelen. En dat college bescherming persoonsgegevens. Uh, dat is een handhaver van de wet, niets meer en niets minder. Maar dat, dat, dat klopt. Het is dus, dus, dus ook aan, dat, uh, aan die toetsende organisatie, het college, om dat uh, te doen. Kijk, en in deze tijd. Uh, kijk, 100% veiligheid in deze wereld bestaat niet. Dat bestaat niet. Uh, dat hebben we gezien bij de overheid. Dat zien we in alle uh, uh, facetten van de, van de industrie. Uh, bij banken, ga zo maar door. Um, dus, dat is, dus het is niet uh, terecht, denk ik, dat dat uh, uh, geëist wordt. Dat nee, kan, kan ook niemand garanteren. Nee, nee de... wacht even. Maar uw eigen website, daar staat op dat de thuiswinkel waarborgt. de consument veiligheid en privacy biedt. Die die moet dan ook worden aangepast? Nee, die tekst hoeft gelukkig niet te worden aangepast. Het enige wat, wat duidelijk moet zijn is dat wij er alles aan doen... als, als webwinkelorganisatie... om de, de, de consument zoveel mogelijk waarborg te bieden. Maar een 100% waarborg is helaas, helaas is dat maar... ook door ons niet te garanderen. En wat gaat u dan nu naar aanleiding van dit geval ja. doen... Nou, we hebben, op dit moment loopt er een, een wetvoorstel bij de Eerste Kamer en die gaat over het, uh, het lekken van data. Um, die wet, daar kijken wij op dit moment naar. Uh, wij wachten dat onderzoek even af, want dat heeft alles te maken met dat DigiNotar uh, onderzoek. En op basis daarvan kunnen ook wij, uh, als dat nodig is, uh, maatregelen nemen om uh, ervoor te zorgen dat ja, daar waar we dat kunnen garanderen... Ook daadwerkelijk uh, dat vertrouwen van die consumenten uh, uh, waar te maken. En Brenno de Winter? Ja, dat is natuurlijk. Um, het kan heel makkelijk door bijvoorbeeld te eisen dat mensen met een certificaat komen. op het moment dat ze zich aansluiten. Uh, oh, oh. Het krijgen van beveiliging. Het hoeft niet. Uh, ja, 100% kan niet. Dat kan tien keer nee. waar zijn. Klopt. Maar nu hebben we niet eens 0%. Wij het jongen? Nou, dat is natuurlijk niet, uh, die, uh, waar. Dit, uh, laat me ook wel wezen. Dit, uh, het hacken van, uh, uh, van dit soort zaken is natuurlijk ook een strafbare uh, zaak. Hè? D -d -d dat mag niet gewoon. Um, en ik denk dat het uh, goed is. Het uh, is goed dat we kennis nemen van het feit dat het allemaal uh, mogelijk is. Want daarmee kunnen we onze, uh, onze eisen verder uh, aanscherpen. Maar het zal altijd een spel blijven, ook in de toekomst... van, uh, van, van boeven en criminelen of van onderzoeksjournalistieken... Hè, om, om aan te tonen dat iets niet goed is. En het is vervolgens aan de, de industrie... Uh, om vervolgens weer de verbeterslager te maken... om het uh, nog beter en nog veiliger te maken. Nou, bij deze is het uh, aangetoond. Um, en daar zullen wellicht lessen uitgetrokken worden. Ik dank u wel, Wijnand Jonge, directeur van Thuiswinkel.org... Brenno de Winter ook dank. En wij spreken jou later deze uitzending nog over Wikileaks. Ja, Zo is van net bedankt. Zometeen, Suriname opent een nieuwe ambassade in Parijs en bedoemt een wat omstreden ambassadeur. Bij de AWB zit Helene geest. geest. Goedemiddag, Goedemiddag. Uh, ja, er zijn twee wegen dicht door ongelukken. En dat veroorzaakt vanmiddag de meeste vertraging. Op de A2 van Maastricht naar Luik gebeurde een ongeluk bij knooppunt Europaplein. De weg is daar dus dicht. En ook op de A27 van Utrecht naar Almere een ongeluk bij Huizen. Daar is de weg ook dicht. Het verkeer kan alleen nog via het naastgelegen tankstation. Het levert een file op van 14 kilometer tussen Beeldhoven en Huizen. Het verkeer richting Almere kan dus beter omrijden via Amsterdam of de A1 en de A6. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Het effect van de griepprik is niet aangetoond. Toch krijgen jaarlijks 3,5 miljoen mensen die prik. Het geneesmiddelenbulletin heeft allerlei onderzoeken... daarover naast elkaar gelegd en komt tot de conclusie... dat er geen deugelijk wetenschappelijk bewijs voor bestaat... dat die prik helpt. Dus er gaan niet minder mensen dood aan de griep... als ze zo'n prik gehad hebben. En er is ook geen overtuigend bewijs, stelt het bulletin... dat minder mensen die griep krijgen. We hoorden eerder daarover deze uitzending de onderzoeker. Nu Roel Coutinho, directeur infectieziektebestrijding bij het RIVM. Meneer Coutinho, wist u dat dat het niet zeker is dat die griepprik helpt? Nou, niet zeker. Ik, ik wist alleen natuurlijk dat er veel discussie over is. En uh, het is niet zo dat, het, uh, dat dit nou nieuw is. Het speelt eigenlijk al een aantal jaren. En uh, het, is, het gaat er eigenlijk vooral om wat beschouw je als bewijs dat er echt werkzaamheid is. Dat is eigenlijk vooral de discussie. En uh, ja, misschien moet ik dat uitleggen... dat. Er is een orthodoxe stroming en die zegt, je moet een, uh, als je een vaccin of een geneesmiddel op de markt wil hebben, moet je dat eigenlijk zo doen dat je één groep het geneesmiddel of het vaccin geeft en de andere groep geeft je niks. En dan moet je dus verschil zien tussen die twee groepen in de werkzaamheid. En dat soort studies zijn er voor het influenza-vaccin, voor het griepvaccin vrij weinig gedaan. En dat komt omdat het er al verschrikkelijk lang is. En uh, ja, daar. Hé, uh, hey, wacht even, dat begrijp ik niet. Omdat om wat er al lang is. Dat vaccin, dat vaccin is er eigenlijk al heel erg lang. Maar dan kan je op... dat onderzoek toch wel doen? Nou, dat is moeilijk. Want als je op een gegeven moment uh, sterke aanwijzingen hebt dat het wel werkt. Ja, dan. Uh, en je gaat dat onderzoek doen. Dan heb je dus een groep die eigenlijk niks krijgt. En dat is ethisch niet toelaatbaar. En uh, er is uh, heel veel onderzoek. wat zeer waarschijnlijk maakt dat het werkt. Dat is ook zeer zorgvuldig gewogen. Niet alleen door de Gezondheidsraad in Nederland, maar ook internationaal. En ook die, laten we zeggen, meer orthodoxe stroming komt tot de conclusie... ja, je moet wel uh, dat vaccin blijven geven... maar, zeggen ze, je moet eigenlijk meer onderzoek gaan doen. Dat is eigenlijk hun hoofdconclusie. Ja, dus, dus het is eigenlijk zo dat je het niet goed kan onderzoeken... omdat je toch iedereen die Griep prik moet geven. Is ja. dat uh, hoe ik het moet begrijpen? Ja, dat, dat, dat is zo. En waar zij voor pleiten is, dat zou je wel moeten doen. Maar eigenlijk zegt, zeggen ze, uh, ja, ik ook zeggen, ja, dat kan eigenlijk niet meer. En bovendien is dat verschrikkelijk duur. Het is zo dat er voldoende bewijs is dat dat, uh, dat, dat vaccin werkt. Ja, hoewel In... die orthodoxe stroming, zoals uh, u die stroming noemt, die zegt nou dat bewijs is er juist niet. Dat is niet voldoende. Ja, nou ja, weet u, dat is natuurlijk altijd een kwestie van interpretatie. Er is uh, door de gezondheidsraad, dat zijn de mensen die op dat terrein eigenlijk het meeste uh, kennis hebben... die hebben al die dingen bij elkaar gezet. Ook al die studies die nu in dat nieuwe verhaal staan, maar dat is niet zo nieuw. Ja, en die hebben gezegd, er is voldoende bewijs, en ik ben het daar ook helemaal mee eens... Dat je, uh, dat je het wel moet geven. Je mag het mensen niet onthouden. Iets anders is dat iedereen ook tegelijkertijd zegt, het vaccin wat we hebben, ja, daar zitten veel haken en ogen aan. Het ene jaar werkt het beter dan het andere. Het griepvirus uh, wat we hebben, dat is elk jaar weer een beetje anders. Als dat vaccin wat we gebruiken erg overeenkomt met het virus wat op dat moment circuleert, dan werkt het goed. Het jaar daarna kan de werking veel minder zijn. Dus we hebben absoluut behoefte aan betere vaccins. En daar daar moeten we ons geld in steken. Nu kost het geven van die griepprik uh, zo'n 56 miljoen euro per jaar. U zegt dat het vaccin moet beter. Maar met zulke hoge kosten zou het toch ook wel goed zijn... om zeker te weten dat het ook echt werkt? Nou ja, kijk, dat is, dat is heel goed gewogen in, in, in door alle studies bij elkaar... En nogmaals, als je dus de orthodoxe lijn volgt... dan zeg je, ja, ik mis dus die, uh, die studies... waarbij die twee groepen vergeleken zijn... groep wel vaccin en groep niet vaccin. Het andere bewijs vind ik minder belangrijk. En de anderen hebben gezegd, en daar ben ik ook één van... er is voldoende bewijs uit ander onderzoek wat het ondersteunt. Ja, we moeten dat geven. En uh, dat is de argumentatie die niet alleen in Nederland wordt gebruikt... maar ook overal in de wereld wordt daarom dit vaccin gebruikt... En, uh, dus daar zijn wij helemaal niet bijzonder in. En als u het heeft over de orthodoxe lijn, de orthodoxe stroming, daarmee zet u ze ook wel een beetje in een hoek van. ze letten wel erg op de komma's. Uh, ja, nou ja, dat is ook, dat is ook heel. Uh, kijk, dat mag. Maar als je een volksgezondheidsprogramma hebt dan uh, i, i, dat is dat niet vrijblijvend. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, ik wil dat bewijzen, ik wil die orthodoxe lijn, wil ik vasthouden. Maar je zit gewoon in de volksgezondheid met een aandoening die natuurlijk, uh, griep is in het algemeen niet... Ernstige aandoening, hè, dat weten we allemaal, je krijgt koorts enzovoort. En, en dan ben je een paar dagen gewoon niet lekker en dan kom je er weer bovenop. Maar we weten ook dat voor een aantal mensen dat echt heel anders is. Ik voor de ouderen, voor de mensen die allerlei andere aandoeningen, longaandoening is het een ernstige aandoening. En dan is de overweging, als je voldoende bewijs hebt dat het werkt, moet je dat, mag je dat mensen niet onthouden. En dan... Denk ik, ja, dan kan je het heel orthodox redeneren. En dan vind ik daar, ja, dan kun je daar in de academische zin keurig over praten. Maar uit volksgezondheidsoverwegingen zijn er voldoende argumenten om dat te geven. En vind ik dat het absoluut onverantwoord zou zijn om daar nu mee te stoppen. Goed. Meneer Coutinho, dat is duidelijk. Directeur infectiebestrijding van het RIVM. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Dan gaan wij naar Turkije. Soms is er even hoop tijdens het zoeken naar overlevenden... in het getroffen gebied in het oosten van Turkije. Reddingswerkers haalden vandaag vier mensen levend... onder het puin van de aardbeving vandaan. Onder wie ook drie kinderen. Veel mensen leven desalniettemin nog steeds tussen hoop en vrees... omdat hun familieleden nog niet zijn gevonden. Bram Vermeulen is aangekomen in het gebied... en hij keek in de stad Wan hoe zo'n reddingsactie verloopt. Opvalt is dat er met ontzettend veel groot materieel al zo vroeg na de aardbeving wordt gezocht. Want je zou zeggen, minder dan 24 uur na de ramp kun je nog heel veel overlevenden verwachten. En er is gezegd dat hier onder dit puin in elk geval nog drie slachtoffers liggen. Dat ze hebben gebeld met hun mobiele telefoon. En tegelijkertijd wordt er al gewoon met graafmachines gegraven en puin geruimd. Een vader met bedroefde ogen wijst aan waar zijn dochter zou moeten liggen. Hier, hier, zegt hij. Hier ligt ze. Kijk dan toch. Daar, daar heb ik hem voor het laatst gezien. Daar denk ik dat ze ligt. Dus ze gaven aan de verkeerde kant. Ze moet, ze moet hier liggen, zegt hij. Terwijl iedereen aan de andere kant van het gebouw aan het graven is... Ja, er wordt geroepen, ja, misschien, misschien hebben we hier iemand gevonden. Ja, hoe haal je iemand uit tonnen en tonnen, onder tonnen en tonnen, beton vandaan? Hoe weet je nog waar precies je echtgenote, je dochter of geliefde zich precies bevindt? Als er al urenlang niks meer van gehoord is. Uh, there is no help from the state. We are trying to do things by ourselves. Yeah, no isn't help. It dangerous to use the big machine. Oh, you it, to use big but, it will harm. There are people living in the city. Ay, danger. know? Ay, no. Weeding zegt die meneer. There is no help from the state, so the people try to do it themselves. He said. Oh, there is a here. Come on, let's go to the incident. I de vader spreekt van hopen reddingswerkers aan en zegt: hier, hier, hier ligt ze, hier ligt ze. En dan zegt de, zegt de reddingswerker, ja, dan nou, nog vijf minuten, we komen eraan. En dan denk ik een niet. Paniek staat in zijn ogen te lezen. Terwijl de hele stad zich heeft verzameld rondom deze puinhopen om vooral toe te kijken bij hoe dat gaat, wat er nou precies gebeurt. Ook het verdriet van een vader met wanhoop. Een vader die al veel te lang niks meer van zijn dochter heeft gehoord. Bram Vermeulen bij de wachtende op overlevende in Turkije. Suriname heeft vandaag een ambassade geopend in Parijs. Voor het land een nieuwe springplank naar Europa. De nieuwe Surinaamse vertegenwoordiger in Parijs... is de oud-adviseur van Boutersen, Harvey Narendorp. Die staat alleen op de verdachte lijst van de decembermoorden in 1982. Maar mocht van Frankrijk uiteindelijk toch aan de slag als ambassadeur. Frank Renaut vroeg aan hem of Nederland en Suriname... de strijdbel niet eens moeten begraven. Ik zou, ik, ik zou dat ja, verwelkomen. Eh, maar ja, het, het, ik moet eerlijk zeggen dat wij ons niet per se daarmee bezighouden. Hè? Omdat we een heleboel uitdagingen hebben. We moeten een, een, een reële relatie ontwikkelen met Guyana. We moeten een reële on, een relatie ontwikkelen met Brazilië. Een strategische relatie met de Fransen. Dat, dat eist een heleboel. Hè? Het is een enorme grote inspanning. En ik denk dat we op basis daarvan... Ik wil niet zeggen dat we Nederland negeren, echt niet. Maar het is niet, laat ik zeggen, hoog op de agenda. Omdat er andere uitdagingen zijn. Ziet u voor zichzelf een rol weggelegd... om die dialoog misschien meer voorzichtig op te pakken met Nederland? Nou, als, als, als dat... Dat de mogelijkheden worden. zou ik absoluut geen nee zeggen. Nee. nee, nee, dat zou ik nooit doen. Ik zou. Uh... Kijk, wij zijn een klein land. We hebben vrienden nodig in de wereld. We hebben geen behoefte aan uh, animositeit. En uh, dus inderdaad. Ja, dat is ons standpunt. Wat zou u zelf kunnen doen als u zegt... ik zou daar misschien een rol kunnen spelen voor een voorzichtige toenadering... als Europese springplank, want daar zit u. Ziet u iets voor zich concreet? Niet echt, nee. Ik heb eerlijk gezegd ook niet... als ik zeg dat ik er diep over heb nagedacht, is het niet waar. Hè? Dus ik, ik moet dat niet... ik kan dat niet zeggen. Maar als de gelegenheid zich zou voordoen en ik kan iets doen... zal ik het zeker doen. Nederland zegt, wij willen president Bouters hebben rechten. Maar in Nederland wordt ook gezegd dat u nog steeds... officieel op de verdachte lijst staat van de decembermoorden. Bemoeilijkt dat uw werk hier in Parijs? Uh, niet. Omdat, weet je, in, in feite is het... Als je iemand beschuldigt... en na elf jaar heb je nog geen dagvaarding uitgebracht... dan ben je niet rechtens bezig. Dan ben je politiek bezig. En, en ik zeg dat de Fransen dat ook hebben begrepen. Hè? Dus... Uh... Ik, ja, het is, ik, ik vind het geen prettig gegeven, maar ik kan er niet echt rekening mee houden. En gelukkig, mijn Franse gasten ook. Hoe reageren de Fransen daarop? Gewoon, ze hebben, ze hebben begrepen dat als je na zoveel jaar nog niet eens een dagvaarding kan opmaken, dat, dat je niet... Uh, met recht bezig ben, dat je politieke bedoelingen hebt. Ik moet politiek uitgeschakeld worden. Dus, want ik ben een Suriname die het nieuwe Suriname vertegenwoordigt. Weet je? Dus wij zijn geboren in de jaren tachtig. We hebben alle weer van de geboorte van de natie meegemaakt. En We, we kijken nu naar de toekomst. Hè? We kijken niet meer naar uh, wat er gebeurd is... Bovendien, als we dat zouden analyseren, dan zou je naar een waarheidscommissie toe moeten gaan. En niet naar een, een, een strafzaak waarbij het accent ligt op procedurele zaken. Al dus Harvey Narendorp, de nieuwe Surinaamse ambassadeur in Parijs. Frank Renoud sprak met hem. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 journaal. Dan aandacht voor jonge dames die oprukken bij het WK Bridge.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 Beleef bijzondere momenten tijdens een sneeuwschoenwandeling... in Bregenzerwald en Vooralberg. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winterschilder. Ik wist niet dat je tijdens het uploaden van grote bestanden... gewoon door kunt werken. Werken? Uh, ja, uh, zakenrelatie.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 Werken wordt nog leuker met supersnel internet en nog leuker omdat het raadloos is met de gratis wifi modem bij office basis van Ziggo Zakelijk. Bel 0800 0620. Radio 1. Het NOS journaal. Politie en justitie hebben aanwijzingen dat criminele Vietnamese infiltreren in de Nederlandse Hennepteelt. Ze zijn bang dat de komst van de Vietnamese leidt tot nog meer geweld in het criminele circuit. De bende zetten minderjarige Vietnamezen in op illegale henneplantages in Brabant. En in het Noordoosten zijn Vietnamese kinderen opgepakt die in de hennepteelt werkten. Reddingswerkers in het Zuidoosten van Turkije hebben vandaag zeker vier mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Het officiële dodental van de aardbeving van gisteren staat nu op 272. Het lijk van de Libische oud-dictator Gaddafi is niet meer te bezichtigen. De autoriteiten hebben de koelcel in Misrata, waar hij ligt, afgesloten voor het publiek. Wanneer Gaddafi begraven wordt, is nog steeds onbekend. En Wikileaks stopt voor onbepaalde tijd met het publiceren van vertrouwelijke documenten. De klokkenluider site zegt dat er geen geld meer binnenkomt door een blokkade van alle belangrijke instellingen in het betalingsverkeer, zoals Visa, Mastercard en Paypal. Wikileaks gaat de komende tijd op zoek naar sponsors en andere geldschieters om de toekomst van de site veilig te stellen. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Het Marco Verhoef. Ja, je zou het niet verwachten als je nu naar buiten kijkt... maar morgen ziet het plaatje er heel anders uit. We krijgen te maken met een storing... en die gaat voor bewolking en regen zorgen. Zover is het in de grootte van de nacht nog niet. En ook in de grootte van het land niet. Laat in de nacht kan in het zuiden de eerste neerslag wel vallen. Temperaturen dalen uiteindelijk naar een graad of zes. Morgenochtend dan in het noordoosten nog eventjes wat zon. Daarna is eigenlijk overal grijs... en van tijd tot tijd valt er wat regen. Temperaturen liggen daarbij tussen de 10 en 12 graden. Maar woensdag knapt het weer alweer snel op, met op de meeste plaatsen dan droog weer, zonnige periode... en dat blijft dan zo tot in het komend weekeinde. ANWB Verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op maandag. Wel is er veel vertraging in de regio Utrecht en dan vooral op de A27 en de A28. Ook op de A15 is de druk van Gorkum naar Nijmegen... tussen knooppunt Del en Wadernooien 7 kilometer... Dan dus die A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Huizen 15 kilometer door een ongeluk. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer kan alleen nog via het naastgelegen tankstation erlangs. En op de A28 ook een lange file door een ongeluk. Op de, uh, van Utrecht naar Amersfoort is dat tussen Knopend Rijnsweert en de afrit 8 kilometer.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 Bijna vijf minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Er is een belangrijke stemming in het Britse lagerhuis vanavond. Dat stemt over een referendum. Daarin zouden Britse kiezers zich dan mogen uitspreken over het EU-lidmaatschap. De financiële crisis heeft de Britse anti-Europese sentimenten flink aangewakkerd. Volgens premier Cameron is de timing van zo'n referendum heel ongelukkig.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 Als het huis van je buren in brand staat, dan moet je eerst de impuls zijn om te helpen om het vuur te doven, zegt Cameron. Vooral om te voorkomen dat die vlammen jouw eigen huis bereiken, al dus de Britse premier. Hij wijst op de economische crisis, over de euro op de eurocrisis en vindt het dus niet het juiste moment voor zo'n referendum. Correspondent Hieke Jippes in Londen. Hieke, goedemiddag. Um, goedemiddag. Dat referendum over het eu lidmaatschap wat zou dat inhouden? Waar mogen de mensen dan over kiezen, over stemmen nou. als het er komt? De motie stelt voor om, drie, om in het volgende parlement drie vragen aan de Britten voor te leggen. Dat is, wilt u in de EU, wilt u eruit? Of wilt u dat uh, de voorwaarden waaronder we lid zijn worden uh, hervormd? En die motie, uh, die roep om een referendum. Hè, want de Britten hebben zich daar nog nooit over hun betrokkenheid bij Europa mogen uitspreken. Uh, uh, sinds ze stemden om uh, een, een handelsunie uh, aan te gaan met de rest van Europa. Die roep om dat referendum is, wordt gesteund door een uh, petitie die op de website van Downing Street heeft gestaan. En die eigenlijk was uh, bedoeld om de mening van uh, het electoraat uit te lokken over allerlei onderwerpen. En shock horror, er kwamen uh, 100.000 handtekeningen die om zo'n referendum vroegen. En hoe, hoe ligt dat binnen de partij van Cameron? Nou, binnen de partij van Cameron zijn dat de oude eurosceptici... die zeggen, zie je wel, kijk naar uh, de crisis in Europa over de euro... maar ook over hoe Europa als geheel uh, moet reageren op de bankencrisis. Zie je wel, we hebben gelijk gekregen. Er zijn ook uh, jonge conservatieven die zeggen... Uh, wij moeten veel meer het heft in, in eigen uh, handen nemen. Dus er is in feite uh, een, een uh, uh, uh, uh, behoorlijk contingent... in uh, de achterban van de conservatie... Partij, waarschijnlijk meer dan een vijfde van de fractie... die vanavond uh, tegen de wil van de premier... want die wil niet dat zo'n motie wordt goedgekeurd... gaat stemmen en daarmee Cameron trotseert. En kan dat nog politiek gezien een probleem worden voor premier Cameron? Ja, dat kan uh, uh, zeker een probleem worden voor Cameron. Want zijn gezag wordt hiermee uh, natuurlijk behoorlijk aangetast. En hij herinnert zich hoe Thatcher uiteindelijk viel over Europa en hoe John Major het uh, bestaan als premier onmogelijk werd gemaakt uh, over uh, Europa. En hij probeert dat af te wenden door uh, in feite olie op de golven te gooien door zich uh, uh, ogenschijnlijk aan de kant van de eurosceptici te scharen. So I share the yearning for fundamental reform and I am determined to deliver it. Ja, heel slim. Hij zegt dus, uh, ik ben het helemaal met jullie eens. Er moet fundamentele verandering komen in de manier waarop Europa wordt, gerege wordt geregeerd. Alleen nu niet op deze manier. En ik vertel jullie alvast, de, de wind staat zo dat hervormingen toch al komen. En dat de wind gaat waaien in de richting van wat de Britten altijd gewild hebben. En wat hij hier zegt, wat betekent dat voor de positie van hem tijdens die Eurotop woensdag? Dan wordt er weer gesproken over steun aan. Griekenland. We zagen afgelopen weekend natuurlijk veel berichten over dat Cameron van Sarkozy een toontje lager moet zingen. Wat betekent dit voor zijn plek woensdag op die top? Nou, het versterkt zijn positie natuurlijk niet als er vanavond een groot segment van zijn partij is die tegen hem uh, gestemd heeft. En hij zal zeker ook uh, zijn eigen belang als premier in de gaten houden om daar gezien te kunnen worden als de man die niet zijn partijbelang, maar het nationale, het nationale belang van Groot-Brittannië vertegenwoordigt. Goed, en nog heel even over dat referendum, want het ziet er niet naar uit dat dat er gaat komen hè? met die stemming nee, vanavond. Het is, nee, nee, nee, het is geen, uh, in de eerste plaats geen bindende motie en in de tweede plaats Labour en de liberale democraten uh, stemmen tegen. Dus hij wordt, hij wordt gered door uh, de oppositie en zijn coalitiepartner. Hieke jippes, dankjewel. dank Er is uh, geen bewijs dat de griepprik werkt... dat zei onderzoeker Dick Bijl van het geneesmiddelenbulletin... eerder in onze uitzending. Het werd enigszins genuanceerd door het RIVM. Verslaggever Colette van Nune is nu in Diemen... waar mensen zich vandaag laten inenten tegen die griep... Colette, wat maken de mensen bij jou indiemen van deze berichten over die griepprik? Nou, ik sta natuurlijk inderdaad even met mensen erover te praten. En uh, mensen zeggen is wel een beetje hetzelfde als wat uh, Roel Coutinho een half uur geleden tegen jou zei. Deze meneer begon met te zeggen, krijg ik geen pleister, zei u hè? Ja, ik zei, krijg ik geen pleister, want elk jaar kreeg ik een pleister, omdat ik bloedverdunners heb. Ja. Maar dit jaar uh, is het niet nodig, het bloedt niet, dus het is niet noodzakelijk. Ja. En het bloedt inderdaad niet, want u heeft uw mouw naar beneden gedaan. Ja, maar... ja. het bloedt inderdaad niet. Okay. Ja. nou vooruit dan. Ik heb u daarnet verteld, uh, er is eigenlijk geen goed Uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat die griepprik werkt. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat dat inderdaad waar is, want hoe bewijs je dit? Want uh, ik kan niet bepalen of ik griep heb. Dan moet het in begeleiding van een arts. En dan zou je dus een, een bepaalde groep moeten hebben. Maar ik kan wel koorts hebben, maar wie zegt mij dat ik griep heb? Ja. En dat is een moeilijke bepaling. Het is een algemeen verhaal, maar dan moet je eerst definiëren wat een de griep is en hoe je, het, hoe je het kan onderkennen. Anders kan je het niet zeggen, denk ik. Maar, maar is het niet zo dat je als je mensen een, een injectie gaat geven... dat je dan wel zeker moet weten dat het werkt. Dat je niet zomaar heel veel geld... want het gaat ook dus een keer om 57 miljoen voor al die mensen... Uh, uit moet geven om iedereen in te enten. Ja, maar aan de andere kant kan je ook bepalen... van hoeveel mensen gaan er anders aan overlijden. Of zouden er... Een... Dat was de groep die helaas... Dan denk ik toch dat het het waard kan zijn... En... Ik denk zelf dat je een soort uh, spiegel op moet bouwen. En als het dit jaar niet werkt, heb je toch wat antistoffen. Dan werkt ja? het wel volgend jaar. Waardoor je toch beter beschermd bent tegen verschillende soorten griep. Dat, dat denkt u, dat hoopt u dan maar. Want dat is dus niet bewezen, hè? Uh, nee, maar ik denk dat het tegendeel ook niet bewezen is. En ja, dan denk ik dat het een, dat het een gevoel is voor mensen. Maar allereerst al de bepaling, wat is griep en heb ik griep? Krijg ik het als ik hem niet heb? Of is de kans dat ik hem ga krijgen? Het is een beetje een baat ik niet, schaat ik niet uh, geval volgens mij. schaadt het niet? Uh, in sommige dingen wel. Het is, uh, het is per geval een beetje persoonlijk afwegen, denk ik. En in dit geval zegt u, ik neem het zeker voor de onzekere reclame prikken. Want 10% wordt er ook wel ziek van, hè, van die prik. Ik uh, heb met mijn vrouw meegemaakt wat, uh, wat griep in kan houden die daar uh, heel goed ziek van was. En als je dat dan ziet, dan denk je het is inderdaad zinvol om dit te onderdrukken. Colette van Nuenen was dat vanuit uh, Diemen met reacties op de grieprik. U hoorde het, we gingen even over naar een telefoonverbinding. Die andere verbinding liet ons in de steek. Wikileaks, de website Wikileaks, stopt met het publiceren van documenten. Dat is vandaag bekend geworden, in ieder geval voorlopig. Uh, allerlei vertrouwelijke documenten werden natuurlijk het afgelopen jaar naar buiten gebracht. Maar er is geen geld meer. IT-journalist Brenno de Winter. Brenno, hoe kan dat dat Wikileaks in in geldproblemen is gekomen? Nou, uh, om te beginnen speelt dit eigenlijk al langer. Hè. Ze hebben al langer geldproblemen, ook al van voor het lekken van de kabels. Uh, maar ja, op een gegeven moment zijn de bankrekeningen geblokkeerd uh, van Wikileaks. Het is niet meer mogelijk om bijvoorbeeld met een visa-card hun geld te geven. En dat, en dat is dat... dus nog steeds zo? Dat en gebeurde dat is... toen naar aanleiding van die documenten, die werden gelekt hè, onlangs. Ja. Uh, maar dat is nog steeds zo? Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk voor hun heel problematisch. Maar natuurlijk, als je geld ergens aan wil geven, dan kunnen we het er altijd krijgen. De volkstammen doen dat met alle handen services. Dus als mensen echt geld willen geven, dan kunnen ze het krijgen. En dan komen we meteen bij het tweede probleem. Julian Assange zelf heeft natuurlijk toch een beetje een rommeltje van gemaakt. Vrijwilligers zijn weggelopen. Er zijn veel, veel ja, uh, ver, uh, ver, hoe heet dat, uh, toch conflicten onderling geweest. Dus, dus ja, Wikileaks is een beetje uit elkaar gevallen. En dan wordt het heel moeilijk om, uh, ook voor een bron... om veilig te voelen om daar uh, documenten af te leveren. En dat gebeurt dus nu ook niet meer. Dus ze hebben en geen documenten en geen geld meer, omdat er dus ook kennelijk... wel steeds meer minder mensen zijn die geld willen ja, geven. Ja, en het lijkt er ook wel nu op dat nu echt het doek is gevallen... voor Wikileaks. Um, vorige keer hebben ze ook een keer een inzameling gehouden. Toen hebben ze de hele website eigenlijk... Um, aan, op zwart gezet en alleen nog maar een donatie, de mogelijkheid voor doneren neergezet. Nu staat gewoon de website in de, in de oude staat, stond net nog gewoon online. En ik zie ook nergens van um, geef ons geld, want we hebben het nu heel hard nodig. Ik had dan wel een, bo een banner bovenaan uh, verwacht. Nou, dat is allemaal niet gebeurd, dus het lijkt er heel sterk op dat dit gewoon het einde van Wikileaks is. Ja, want waar hebben ze dat geld voor nodig? Want zo duur is het toch niet om documenten te krijgen en ze online te zetten? Of nee, vergeet ik me het is, daarin? Het gaat natuurlijk altijd wel gepaard met de nodige juridische kosten. Je hebt toch altijd partijen die, die het nodig vinden om uh, proberen onthullingen tegen te houden. Uh, Science zit zelf natuurlijk nu ook in de problemen juridisch. Uh, daar gaat veel geld in zitten. Je zult een organisatie moeten opzetten. Het is meer dan alleen een website bouwen, want als je informatie wil lekken, moet je dat wel heel veilig doen. En dan heb je gewoon een goede infrastructuur voor nodig. Je zult vrijwilligers moeten aantrekken. Uh, daar gaat ook geld in zitten. Er moet gereisd worden. Dus ja, wil je dit goed doen, dan gaat er toch wel serieus wat, uh, wat geld in zitten. Hadden ze nog veel documenten op de plank liggen die ze wilden publiceren? Niet dat ik weet. Eigenlijk, eigenlijk niet. En um, pijnlijk is ook dat er van de laatste jaren alle documenten nu op zoek zijn. Dus al die mensen die in het verleden hebben gelekt, die documenten staan niet meer online. Er zijn wel deelarchieven nog uh, te vinden, maar ja, stukken zijn ook verloren gegaan. Problemen dus voor Wikileaks en misschien wel het einde. Ja, Brenno de, op naar de Winter, opvolger. voorlopig hebben ze geen geld. En wie weet komt er inderdaad weer iets anders. Zometeen economen die waarschuwen voor het overslaan van de eurocrisis... naar andere delen van de wereld. Bij de ANWB, Helene de Geest. De grootste problemen zijn er vanmiddag op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Huizen is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht, dat is dus tussen knooppunt Eemnes en Huizen. Het verkeer kan alleen via het naastgelegen tankstation. Dat levert een file op van 15 kilometer tussen Beeldhoven en Huizen. Omrijden kan via de A1 en de A6, via Amsterdam is dat. Maar ik moet erbij zeggen dat het erg druk is op die omleidingsroute. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Euroleiders doe wat en doe het ook goed. Dat is de oproep van een groep Europese economen en financieel experts die afgelopen weken, afgelopen dagen moet ik zeggen, in Washington bijeen is geweest met collega's uit de rest van de wereld. Ze waarschuwen dat de eurocrisis overslaat naar andere delen van de wereld. Voorzitter van de groep van de Europese groep is de Tilburgse econoom Harold Bening. Goedemiddag. Goedemiddag. Want op wat voor manier kan die crisis overslaan naar andere delen van de wereld? Nou, wat we vooral ook hoorden van onze collega's uh, vanuit uh, Latijns-Amerika... is natuurlijk dat de Europese banken... die zijn natuurlijk heel grote spelers uh, in de diverse Latijns-Amerikaanse landen... zoals Argentinië, Brazilië, Mexico. En uh, op het moment dat is dus de Europese banken door een crisis in Europa dieper in de problemen zouden komen... kan dat enorme repercussies hebben voor zeg maar, hun operaties in Latijns-Amerika. Wellicht gaan ze dan ook bepaalde activiteiten uh, in omvang verkleinen. En dat zal natuurlijk, en betekent ook dat er minder kapitaalstromen naar Lat Lat Latijns-Amerika uh, zouden kunnen gaan. Ja, en Dus wordt er opgeroepen tot actie. Uh, maar dat doet natuurlijk zo ongeveer de hele wereld op dit moment. De regeringsleiders in Europa van de Eurolanden, landen die weten dit toch ook wel? Natuurlijk, alleen zij moeten het natuurlijk uh, politiek zien te rooien dat ze de zaken beweging krijgen. En je ziet wel dat nu onder, onder extreme druk, omdat natuurlijk ook iedereen dat nu zegt, dat het heel urgent is. Zijn ze natuurlijk bezig hè, in termen van een plan te ontwikkelen uh, om banken van nieuw eigen vermogen te voorzien. En ook om uh, eindelijk iets te doen aan de onhoudbare Griekse schuldenlast. Alleen zijn we nog met het Europese noodfonds. Uh, is natuurlijk een heel moeilijk uh, verhaal hoe je dat zeg maar uh, uh, vergroot. Maar, kijk, de urgentie is heel groot... en dan is het niet alleen voor Europa, maar ook Latijns-Amerika... Maar wat bijvoorbeeld ook bij ons in tijdens de bijeenkomst duidelijk naar voren komt, is natuurlijk dat je dan ook naar Azië uh, mogelijke besmetting krijgt. Je krijgt in ieder geval een vertrouwenscrisis op wereldwijde financiële markten. Nou, dat gaat natuurlijk ook weer backfire. Als een boomerang. komt dat terug naar Europa. Dus de urgentie moet, uh, ja, wordt wel gezegd, die, die is hoog. Maar misschien is die nog wel urgentie nog wel hoger dan menig politicus denkt op dit moment. Ja, want u had het net over die Griekse schuld die onhoudbaar is. Daar zijn ze inderdaad mee bezig. Hè. Er werden dit weekend contouren van een akkoord. Zichtbaar. Dat niet 21 maar zo'n 50 of misschien nog meer van die schulden wordt kwijtgescholden. Is dat iets wat gaat helpen? Ja, nou kijk, het is sowieso dat Griekenland heeft het probleem natuurlijk van een onhoudbare schuldenlast en een gebrek aan economische concurrentiekracht. En het vasthouden aan zeg maar, het idee van dat Griekenland dat wel netjes kan uh, terugbetalen en dan elke paar maanden dat dan beoordelen, uh, ja dat werkt dus niet. En dat geeft ook heel veel onrust en wantrouwen op financiële markten. Um, dus dat zou heel goed zijn om dat aan te pakken. Maar het grote probleem in Europa op dit moment is natuurlijk... zijn we bereid om zeg maar... Additionele financiële middelen uh, te committeren. Kijk, willen we het Griekse probleem oplossen en daarop uh, op de schuld afboeken, dan moet dat noodfonds fors, uh, omhoog om uh, besmetting richting Italië en Spanje uh, te voorkomen. Het grote probleem is nu dat dat voor de Europese politici heel moeilijk is. Frankrijk denkt: ja, als wij meer geld committeren, dan kunnen we misschien onze kredietwaardigheidsstatus, de hoogste ja, status, verliezen. Daar is ook door gewaarschuwd, door... hè? Door een van Precies. de kredietbeoordelaars. En Duitsland, de minister van financiën, die heeft toch gezegd tot nu toe steeds: van ja, er komt niet meer geld bij vanuit Duitsland. En dus moeten ze naar allerlei varianten zoeken om het noodfonds te verhogen met bijvoorbeeld gelden... die dan op de kapitaalmarkt worden aangetrokken. Misschien vanuit China of Brazilië. Maar het grote probleem is... die landen zullen dan alleen maar in beleggen in zo'n vergroot noodfonds... als er weer bepaalde garanties zijn. Nou, die moeten dan toch weer van de Europese landen komen. En zolang we daartoe niet bereid zijn... kun je dus deze crisis niet op een goede manier oplossen. Nee, Maar als je dan even het voorbeeld van Frankrijk neemt... als Frankrijk die... Triple e status kwijtraakt, dan heeft dat natuurlijk ook weer gevolg voor de economie. Gaat het weer slechter met Frankrijk? Voor je het weet zit Frankrijk uh, aan de deur van dat noodfonds. Ja, maar als we bijvoorbeeld, omdat ook een land als Frankrijk geen nieuwe commitments wil aangaan, nog veel dieper in deze crisis gaan... ...ja, dan, uh, dan gaat het natuurlijk Frankrijk ook heel hard raken en dat betekent dat Frankrijk sowieso zijn, uh, een, een verlaging van zijn kredietstatus krijgt. Ik denk dat ook hier de kern is dat je natuurlijk op de korte termijn uh, uh, zullen landen ja, toch garanties moeten aangeven, afgeven om de Europese financiële systeem te stabiliseren... maar. Tegelijkertijd moet je natuurlijk op de middellange termijn natuurlijk ook heel duidelijk aan de financiële markten aangeven van hoe je gaat bezuinigen, hoe je budgetoverheidskorten gaat terugbrengen, hoe je de arbeidsmarkt gaat hervormen. En dan zou het best zo kunnen zijn dat de financiële markten denken, hé, hey, en de crisis op korte termijn wordt opgelost, de markten worden gestabiliseerd. En tegelijkertijd is er een geloofwaardig perspectief op de middellange termijn dat landen als Frankrijk nu eindelijk gaan hervormen. En dat geldt natuurlijk nog des te meer voor een land als Italië. Een oproep tot actie erbij, dus van de Europese economen en financiële experts. Harold Benink, bedankt. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Martijn Nijhuis. De politie houdt de Turkse en Koerdische gemeenschappen in Amsterdam scherp in de gaten, meldt het parool. Gisteravond hielden honderden Turken een demonstratie... tegen de militante Koerdische beweging PKK. En dat eindigde in rellen. Turkse jongeren belaagden een Koerdisch centrum. En de politie is nu bang voor tegenacties. De foto naast het artikel zwakt het verhaal wel wat af. Die is gemaakt bij daglicht bij het Vondelpark. Een handjevol op het oog baldadige pubers... staat daar met Turkse vlaggen te zwaaien. De AFRO bekijkt of het stemmen voor de televisiering... iets moet worden veranderd. zei de directeur eerder vanmiddag hier op Radio 1. Afgelopen vrijdag won het RTL-programma Voetbal International. Deskundigen waren zeer verbaasd. En de directeur van de AFRO ook. Het was natuurlijk zonder meer een hele verrassende uitslag. Ik denk dat weinig mensen inclusief Voetbal International het verwacht hadden. Iedereen ging er namelijk zo ongeveer van uit dat de Voice of Holland zou winnen. Want die heeft miljoenen kijkers. Maar ja, dat zegt dus niks, al dus de AFRO-directeur. Je ziet dat blijkbaar sommige programma's in staat zijn om diehard fans. die een enorme betrokkenheid met een programma hebben. dat dat iets anders is dan kijkcijfers. Dat is hier in ieder geval gebleken. TV-kenner Bert van der Veer heeft het over het failliet van de prijs. Toch heeft hij wel gelachen tijdens het evenement, want de prijs werd uitgereikt aan een vrij onbekende RTL-directeur.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 NRC Handelsblad besteedt uitgebreid aandacht aan de eurotop. De Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel... zijn heus niet de hele dag aan het ruzien. Dat blijkt wel uit het feit dat ze op de dag voor de top... in hetzelfde hotel sliepen. En dat Merkel aan Sarkozy een beertje gaf voor zijn pasgeboren kind. Bovendien zijn de twee het wel eens over de meeste oplossingen voor de crisis. Ze hebben allebei door dat er meer geld moet worden uitgetrokken. Ook voor de banken. Maar ze zitten klem, we hadden het er net ook al over. Als Frankrijk meer geld uittrekt voor de eurocrisis dan raakt het wellicht zijn goede kredietwaardigheid kwijt. Dat is per saldo weer nadelig voor Duitsland. Volgens de NRC was Mercosy eens de Europese motor. Nu is het een fiets. Met Merkel aan het stuur en Sarkozy achterop. Een commentator van de Duitse tv-zender ZDF vraagt zich af... of Merkel wel geschikt is voor het oplossen van de crisis. Het antwoord geeft hij niet. Merkel heeft in haar zesjarige carrière al wel heel wat brandjes moeten blussen, zegt hij. Maar dit is wel een heel groot probleem. Bovendien heeft ze geen enkele aandacht meer voor de problemen in haar eigen land. En dan omroep Brabant, die is op bezoek geweest bij een verzorgingshuis. Want uit onderzoek blijkt dat oudere homo's en lesbiennes nog steeds worden gepest. Dat blijkt uit onderzoek. Er wil bijvoorbeeld niemand samen met hen eten. Dus doen ze soms maar alsof ze hetero zijn. Foto's van bijvoorbeeld een overleden partner. Uh, die worden of weggezet als de verzorging komt. Uh, of er wordt gezegd dat het is een broer is. Maar zorginstellingen houden er wel steeds meer rekening mee. Een instelling in Tilburg kreeg zelfs een prijs... omdat het personeel er zo homo-vriendelijk is. En de bewoners die hebben ook geen enkele moeite met homo's, zo blijkt. Zijn toch ook mensen die toevallig aardig zijn als wij? Die homo's zijn denk ik veel liever en leuker dan een normale. Vind ik, hoor. De reacties in een verzorgingshuis, een zorginstelling... Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan opnieuw contact met Turkije... waar nog altijd wordt gezocht naar overlevenden van de aardbeving. Maar de hoop neemt snel af. Dan ook aandacht voor het WK Bridge. Ik zei het al eerder, jonge dames rukken op daar bij het WK. Twee Nederlandse, Marion Michielsen en Laura Dekkers. En we gaan ook naar Italië. Want Berlusconi zit behoorlijk in de problemen... door de eisen die Europa stelt aan Italië. Tot zometeen.